Just stay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 CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is der Roosendaal van Radio CFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor mijn programma Bijzonder Zandvoort naar het circuit. Daar ontmoet ik Erik Weijers. Ik zit op het circuit van Zandvoort en ik kijk eigenlijk uit op de tribune, de hoofdtribune. Tegenover mij zit Erik Weijers. Wie is Erik Weijers eigenlijk? Erik Weijers is uh, Zandvoorter, uh, al mijn hele leven woon ik in Zandvoort uh, als uh, jonge jongen al vaak op het circuit te vinden en op een gegeven moment uh, hier aan het werk geraakt en sinds twee jaar in de functie van Chief Operating Officer. Heeft het geholpen dat je als jonge knul eigenlijk al op het circuit rondliep met deze baan?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 is geweldig. Eigenlijk. Zo is het zo geboren eigenlijk, het, uh, het circuit van Zandvoort uiteindelijk? Ja, inderdaad. Voor de oorlog was er dus, uh, waren er al een, wat ideeën inderdaad, in Nederland... ...ook op andere plekken om, uh, om een race te organiseren. Dus ik wie aan te leggen. Nou, dat, uh, op Verschillende plekken, onder Zutphen onder andere... ...en uh, nog wat uh, locaties in Nederland. Dat kwam niet van de grond. En eigenlijk was het burgemeester van Alphen... ...die zei van, nou in Zandvoort wil ik dit gewoon organiseren... Uh, ...want dat kan de badplaats Zandvoort gewoon internationaal op de kaart gaan zetten. Nou, dat was heel vooruitstrevend. Er werd toen een straatparcours uh, aangelegd. Uh, dat liep zeg maar, over de huidige Van Lennepweg... Uh, om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 Antwoord. Nou, dit circuit dat was dus in 1948. Dat was de opening van het, van het, van het, echt, het, het, het, het permanente circuit. Nou, de plannen daarvoor en de eerste stappen werden daarvoor al in de oorlog gezet. Het was weer burgemeester van Alphen die in die tijd de Duitse bezetter wist te overtuigen van het nut van een circuit hier in Zandvoort. Die zei van nou dat, wordt, dat kan ook in de toekomst als de oorlog straks voorbij is. Kan dat gewoon een, en, en, en de Duitse bezetter kan zijn overwinning vieren. Dan kan dat circuit voldoen als als een, als een soort paradestrassen. Zo heeft hij dat verkocht. Nou er is toen een begin gemaakt met de circuit ook om wat mensen aan het werk te houden hier in Zandvoort. En. Uh, maar ja, toen werd de, de oorlog ging wat heviger, uh, die duurde wat langer en uh, toen kwam het project eigenlijk stil te leggen, liggen. En na de oorlog is het eigenlijk direct is het, uh, weer opgepakt het project. En het is eigenlijk heel bijzonder dat dat zo vlak na de oorlog, dat het circuit hier in Zandvoort is gerealiseerd. Want buiten het feit dat het natuurlijk een enorm project was, uh, het ook veel geld kostte, het heeft uh, destijds uh, meer dan 1 miljoen gulden gekost. Nou, dat was in die jaren natuurlijk enorm veel geld. Het was ook ongelooflijk dat uh, ja, de burgemeester dat voor elkaar heeft gegeven, om daar prioriteit aan te geven. Want bedoel, heel Zandvoort lag in puin. Hè. Er stond geen gebouw meer aan de boulevard. Het was een enorme puinhoop. Dus je, ja, ik bedoel, Het is natuurlijk prachtig dat, dat het in die tijd zo uh, gerealiseerd is. Want anders had hier nooit een circuit gelegen. En hadden we nooit al die mooie races hier kunnen hebben in die afgelopen jaren. Alleen het is natuurlijk wel heel bijzonder dat vlak na zo'n oorlog en waar er zoveel gebeurd is in dit kleine dorp... dat er dan zo'n circuit neergelegd wordt... wat meteen internationaal gewoon mee kon doen. Ja, want het circuit bestaat 60 jaar, dat zei je al. En ik heb de meeste informatie uit de klink gehaald. Dat is het uh, kwartaalblad van uh, Genootschap Oud-Zandvoort. Echt een schitterend ding. Dat is in heel Zandvoort en omgeving is dat gratis verstrekt. En ik zou zeggen, jongens, uh, lees het, bewaar het. Het is echt een uh, perfecte opsomming. Daar kwam ik de naam Prins Bernard tegen die de prijs uitreikte bij de eerste Zandvoortse straatrace. Hoe dat zo? Ja, nou, Prins Bernhard stond uh, al onbekend als een groot uh, autoliefhebber. En eigenlijk een ja, snelheidsliefhebber. Dus uh, ja, toen de eerste race in Nederland werd georganiseerd... Hè, georganiseerd ging, worden, ja, ging dat ook uh, zijn interesse wekken. En heeft hij uh, toen een uitnodiging gekregen om hier aanwezig te zijn... om de prijs uit te reiken van de eerste race in Nederland. Want dat was het gewoon, de eerste autorace in Nederland.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 Zeker, inderdaad. Uh, de ene dagen zijn nog steeds prins Bernard junior en uh, prins Pieter Christian... die hier uh, op Zandvoort rijden, die rijden mee in het Dutch GT4-kampioenschap. Dus echt een van de hogere klassen die wij op nationaal niveau hebben. Maar ook zelfs onze kroonprins uh, is regelmatig op het circuit gesignaleerd in het verleden. Hij heeft zelfs een resistentie hier gehaald ooit... Uh, en wilde zelfs ook nog eens een keer gaan racen, maar dat gaf toch iets te veel weerstand binnen de familie. Dus dat is helaas niet doorgegaan. Wij hadden het wel graag en leuk gevonden natuurlijk. Maar inderdaad, het Koninklijk Huis is nog regelmatig bij ons op het circuit te vinden. Gewoon lekker om zich een beetje uit te leven met, uh, met auto's. Want ja, dat is natuurlijk waar het circuit vooral voor is. Ja, je kan hier gewoon lekker onbeperkt hard rijden, want dat gaat tegenwoordig op de openbare weg niet meer. In ieder geval, uh, hoe gaat de beveiliging eigenlijk? Toen Prins Bernhard kwam en toen Willem-Alexander een keertje kwam... en uh, regelmatig komen natuurlijk uh, zijn neven. Hoe gaat dat precies?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 Gelukkig nog steeds. het ja, is dus eigenlijk wel heel erg cool. Dat, uh, het is ook een hele goede reclame, natuurlijk, dat uh, de kleinzoons van Prins Bernard ook uh, razen. Ja, zeker, inderdaad. Het, uh, wij, uh, wij vinden dat erg uh, erg leuk dat ze er zijn. Ik moet zeggen, Het zijn ook heel aardige jongens. En uh, ze doen ook gewoon dat we gewoon lekker zijn met hun sport bezig hier. En uh, ja, ze zijn echt een van de, een van de andere coureurs.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 in Zandvoort, dan is die ongekend hoog. Uh, onderzoek, uh, wat, uh, wat is uitgevoerd een aantal jaren geleden, uh, laat gewoon zien dat meer dan 93% van de Zandvoortse bevolking gewoon eigenlijk wil dat het circuit meer geluidsruimte krijgt. Om meer internationale evenementen te organiseren. Nou, dat is een ongehoord hoog percentage. Dat is eigenlijk, dat wordt elders in Nederland met vergelijkbare accommodaties nergens gehaald. Dat betekent dat Zandvoort en het circuit hoort bij elkaar. Eh, Zandvoorters denk ik ook zien het circuit als van hun. Eh, het hoort erbij. Eh, het geluid hoort ook eens op de achtergrond. Ja, en, en dat daar mensen ook tussen zitten die dat heel vervelend vinden en daardoor tegen het circuit zijn, ja, dat zal denk ik altijd zo blijven. Maar zolang verder weg de meerderheid, dus meer dan 90%, het geen probleem vindt, ja, dan denk ik dat gewoon het circuit in zand voor bestaansrecht heeft. This is Billy van Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80. Wat gebeurde er toen met het circuit?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 Uh, tussen Zenaf heeft het overgenomen in de jaren 70. Uh, die hebben het circuit ook verbouwd. Die hebben dat weer op de. En uh, alle uh, toenmalige veiligheidseisen hebben, die, uh, hebben die het circuit geupgradet. Uh, het circuit voldeed er weer aan. Formule 1 was nog steeds de belangrijkste race uh, van het jaar. Alleen ook in die tijd, uh, en dat is een trend die zich eigenlijk nog steeds voort. Zet tot op heden eh, moest er ieder jaar meer geld betaald worden om zo'n Formule 1 race te mogen organiseren. En kwam het circuit op een gegeven moment niet meer uit de kosten. Dus de scena raakte daardoor in problemen. Dat leidde in, uh, uiteindelijk heeft dat geleid zelfs tot een faillissement uh, ergens met halverwege de jaren 80 uh, van het circuit. En in die tijd speelden er ook al andere problemen. Er waren natuurlijk toch wat tegenstanders van het circuit. Zandvoort wilde ook natuurlijk wat verder groeien. De woningbouw stagneerde omdat het circuit nam een hele grote hap grond voor haar rekening. Door de wet geluid in die er was mochten er ook geen huizen meer heel dicht langs het circuit gebouwd worden. Dus ja, er zat een behoorlijk spanningsveld. En uh, ja, dat resulteerde dus in een faillissement eigenlijk halverwege de jaren 80. 1986 of 1987. En toen, toen was eigenlijk ook weer op dat moment gelukkig bij de gemeente. wel de realiteitszin, uh, dat, we, ja, dat circuit, hè, dat, dat ligt er nu al zo lang. En we hebben uh, jarenlang Formule 1 in, in Zandvoort gehad. Dat gaf Zandvoort heel veel bekendheid in het buitenland. We onderscheiden ons als badplaats daarmee echt ten opzichte van andere badplaatsen. Ja, en dat dreigt nu weg te gaan. En dat willen we niet. En toen heeft eigenlijk op initiatief van de gemeente, is er een stichting. In het leven geroepen de, die zeg maar de circuit-exploitatie toen over heeft genomen. En uh, die stichting eigenlijk uh, voortvloeit ze eruit. Uh, ja, dat is eigenlijk nog steeds de organisatie waar wij uh, nu van, uh, die, die nu het circuit uh, uh, exploiteert en waar, uh, waar ik aan verbonden ben. Uh, en, maar goed, die stichting ja, die kwam ook wel in eerste instantie tijdens de, tegenover de nodige problemen te staan. Want wat uh, was er gebeurd halverwege de jaren 80, Er was een initiatief om ook een, uh, een bungalowpark in Zandvoort aan te leggen, destijds van Fendorama, Fendex, uh, het huidige Centerparks. En dat de bungalowpark dat lag eigenlijk voor de helft geprojecteerd op het circuittracé wat er toen lag.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 Het zag eruit dat het circuit gewoon eigenlijk geamputeerd zou worden en dat je niet meer, uh, geen rondjes meer kon rijden. Nou, dat is toch wel de essentie van autoracen, dat je rondjes kan rijden. Uh, dus daar moest een oplossing voor gevonden worden. En in die tijd heeft Hans Ernst, die toen de directeur van het circuit geworden was ondertussen... Uh, heeft dat voor elkaar gekregen. Hij heeft een enorme prestatie daarvoor neergezet om in overleg met de gemeente en de provincie en ook met Fendex uh, met in die tijd...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 En uh, ja, daarmee kwam eigenlijk ook weer een enorme opleving. Uh, eh, Zandvoort was weer gewoon een internationale baan om toe te gaan. En er was ook een nieuw pitscomplex gebouwd. Er was een nieuwe hoofdtribune gebouwd. Ja, dus klassen altijd DTM, uh, wereldkampioenschap toerwagens. Uh, maar ook de ANGP uh, die een aantal jaren bestaan heeft. Die wilden allemaal graag naar Zandvoort komen. En eigenlijk vanaf dat moment kwamen we ook weer naar boven. Dat we zeiden ja, eh, er willen nog veel meer klassen eigenlijk wel hier in Zandvoort rijden. Alleen... De, die vergunning die wij hebben eh, voor het aantal geluidsdagen wat, wat jaarlijks te besteden is, is eigenlijk te krap om al die klassen die hier willen komen rijden, om die te kunnen huisvesten. Nou, en dat is eigenlijk nu de procedure en de tijd waarin we nu zitten. En we zijn bezig om te kijken of we dat aantal geluidsdagen kunnen uitbreiden van 5 naar 12. En dat betekent dat in plaats van twee internationale raceweekenden per jaar in Zandvoort, dat we naar minimaal vier internationale raceweekenden in Zandvoort per jaar kunnen. En dat betekent gewoon vier keer per jaar hier heel veel buitenlanders, heel veel media-aandacht. Uh, ja, dat Zandvoort echt weer meer ook op die internationale autosportkaart gezet gaat worden. Want eigenlijk is dat dit jaar, eigenlijk tot op heden, met slechts twee internationale evenementen toch wel enigszins beperkt. We kunnen veel meer. Uh, iedereen wil heel graag in Zandvoort rijden. Alleen ja, wij mogen het hek er niet voor open om ze hier naar binnen te laten. Dat is ontzettend jammer. En dat willen we veranderen. Nou, er is een hele lange procedure is dat. In samenwerking met de gemeente werken we eraan en de provincie Noord-Holland die natuurlijk uiteindelijk de vergunningverlener is. Nou, er wordt nu aan een nieuwe vergunning gewerkt. En we hopen dat we volgend jaar, in 2011, dat dat allemaal afgerond is. En dat we dan dus meer internationale races in je kunnen organiseren. Wat betekent A1GP precies? Nou, betekende eigenlijk, he, helaas, jammer genoeg moeten we zeggen, uh, dat was uh, A1GP, was een, een, een serie voor, uh, zeg maar, met Formule 1 vergelijkbare auto's, die in uh, 2005, moet ik, ja, 2005 in het leven is uh, geroepen. Er staan een aantal grote investeerders uh, achter die uh, die klasse als uh, alternatief voor de Formule 1 wilden wilde organiseren. En in plaats van dat er automerken tegen elkaar rezen, racen er landenteams uh, tegen elkaar.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 2006 was echt een geweldig evenement. Uh, we hadden meer dan 100.000 bezoekers. De duinen waren oranje gekleurd. Dat was een prachtige wedstrijd. Bijna een overwinning voor Nederland. Uh, helaas, de strategie van het team was niet helemaal goed... toen de weersomstandigheden wat wijzigden. Uh, inmiddels weet niet meer Jos Stap in die auto... maar was Jeroen Blekemolder die voor Nederland eer verdedigde, Maar dat deed hij op een enorme ongekende manier. En uh, ja, dat evenement was gigantisch. was geweldig. Uh, 2007, tweede jaar, was ook nog uh, een heel mooi jaar. Alleen toen begon... Uh, Begonnen er toch wat, wat haarscheurtjes in de organisatie van de ANGP te ontstaan. En met name aan de financiële kant. Het was natuurlijk een enorme operatie om zo'n heel circus met twintig auto's de hele wereld over te sturen. En dat op een gegeven moment, er zitten investeerders achter, maar ja, er moet op een gegeven moment wel natuurlijk geld voor terugkomen uit bezoekers die komen. Maar ook uit sponsoring, uit televisierechten. En dat bedrijfsmodel dat bleek, dat was gewoon iets te ambitieus opgezet. Dus ja, op een gegeven moment begon het aan die kant gewoon moeilijker te worden. Uh, 2008 was onze laatste race hier in de, in de contractperiode die we hadden afgesloten met ze. En daar merk je al dat het eigenlijk op zijn laatste benen liep. Dat was heel jammer, uh, want uh, ja, het, alle, alle, alle tekenen waren daar dat de klasse het niet ging redden. Nou, toen zijn we nog wel in onderhandeling gegaan met de, met de organisatie om het contract te verlengen. Alleen toen ging de organisatie ons dusdanige financiële eisen stellen. dat wij zeiden: we, ja, dan is het gewoon niet verantwoord voor ons om het contract te verlengen. En toen uh, is het eigenlijk aan ons voorbij gegaan. Toen uh, heeft een organisatie van het TTCQ, heeft wel gemeen. Nou, oké, okay, wij zien daar wel uh, potentieel in. Dus met veel. Tam Tam is daar toen aangekondigd dat dat naar Assen zou gaan. En wij wisten eigenlijk al toen van nou als die race er al ooit gaat plaatsvinden dan eerst moeten we het nog zien. Maar dan hopen we ook dat iedereen ook uh, zijn geld krijgt. En dat de organisatie wat ze, eh, van Assen wat ze aan de angp organisatie betalen dat dat uh, geld uh, wel besteed is. En ja we hebben gelijk gekregen jammer voor Assen. Maar gelukkig voor ons wat wij hebben dat gewoon goed te zien aankomen. En we zijn er op die manier zijn we daar goed uitgesprongen. En uh, Nogmaals, we hebben drie fantastische jaren gehad met die, met die organisatie. Het is een prachtige race-serie geweest. Maar helaas, hij is niet meer. Nee, inderdaad. Het was echt uh, internationaal zo verschrikkelijk bekend. Ik heb een tijdje in Australië gewoond, in Sydney. Daar werkte ik in een 5 hotel. En toen zei ze me, ja, waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Nederland. Ja, maar waar dan? Zandwoord, oh, racing, racing. Dus dat is echt uh, werkelijk geweldig. Ja. Ja, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds zo. En het is jammer eh, dat de Formule 1 is, nee, die 85 niet meer in, in Zandvoort rijdt. Want eh, de, in die jaren was Zandvoort werd in één eh, adem genoemd met Silverstone, met Monaco, met Spa-Francorchamps. Eigenlijk namen die je nu nog steeds kent. Alleen in, ja, in het buitenland is natuurlijk ja, de naam Zandvoort, wat de Formule 1, ja, die is wel een beetje ondergestoft. Start. Null auf hundert in zwei Sekunden. Los geht's. Super. Sekunden vor. Form, 80 Liter nachgetankt, Drei, vier.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 Ook het betekent ook dat jong talent die uit de kartsport omhoog komt... En in Zandvoort eigenlijk de basis legt om, uh, om later internationaal de vleugels uit te slaan. Nou, er zijn talloze voorbeelden uh, van jonge jongens... die al vanaf en meisjes ook tegenwoordig... Uh, die vanaf een leeftijd van 12, 13 jaar al op het circuit aan het oefenen zijn. Dan mogen ze nog niet aan races meedoen. Dat, dat mag tegenwoordig wel al vanaf je 15e. Dus dat is eigenlijk al een enorme verbetering van een aantal jaren geleden. Want toen was je echt eerst wachten tot je 18 was en een rijbewijs had voordat je mocht gaan racen. Nou, dat is niet meer zo. Als je 15 bent mag je tegenwoordig gaan racen. Wel, wel in een, alleen in de Suzuki Swift Cup in dit geval. Dat is een eenheidsklasse met allemaal Suzuki Swift. Die gaan nog niet zo heel erg hard. Uh, maar wel voor die jonge, jongens en meisjes ontzettend leuk om al uh, te beginnen met racen. Nou, die rijden in Zandvoort eh, rondjes en die gaan dan, als ze in Zandvoort heel goed zijn, gaan ze internationaal kijken...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 uh, jonge garde, hele jonge garde. en eigenlijk jongens die nu nog niet, niet racen. Dan heb je nu twee jonge Nederlandse talenten die de afgelopen weekend ook uh, op het wereldkampioenschap karting in, in de Verenigde Staten hoge ogen hebben uh, gegooid. Dat zijn Max Verstappen, zijn zoon van Jos Verstappen, die is nu 12 13 jaar oud. En uh, Nick de Vries is een jongen, die is geloof ik een jaar of 14 jaar oud. Die mogen nog niet auto racen, maar die zijn in de karting ontzettend goed.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 Oh, in de autosport. Geweldig. Ja, uh, die doen steeds beter mee. Uh, de, de, in de jaren 70 had je echt een enkele vrouw die meedeed. Uh, maar de afgelopen jaren zie je steeds meer vrouwen die actief worden in de, in de autosport. En ook in Nederland. We hebben uh, wij als, uh, als Sandra van der Sloot, Sheila Verschuur, Gabrielier. Ja, die doen in op, op nationaal niveau ontzettend uh, goed mee. En uh, nou, dat doen, uh, die doen niet onder voor uh, menig mannelijke coureur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 het is in ieder geval wel een enorme historische bocht die wereldwijd heel veel bekendheid heeft. We hebben bijvoorbeeld de Gerlach bocht. Nou, die is vernoemd naar dokter Gerlach die daar helaas verongelukt is in de jaren 50. Dus die, naam is, of die bocht is naar hem vernoemd. Maar wat je tegenwoordig ook ziet is dat je ja, bochten bedrijven commerciële namen hebben. Gewoon bedrijven die hun naam aan een bocht verbinden om zo ook wat meer bekendheid te krijgen... Eh, een goed voorbeeld voor, eh, wat wij hebben is bijvoorbeeld bij de Kumo-bocht. Kumo is een, een bandenleverancier die een Ootsport-bandenleverancier levert uit Korea vandaan. Nou, de Kumo-bocht is bij ons een bekende bocht eh, op het circuit. Eh, maar wij hebben ook eh, de Arie Luijendijk-bocht, eh, vernoemd naar eh, tweevoudig in die 500-winnaar Arie Luijendijk. De laatste bocht voordat je het terecht stuk komt. Dus ja, weet je dat is weer iemand die heeft dat echt verdiend En eh, ja, het, het is een mix: eh, commercie, geschiedenis, locatie. Eh, en dat zie je op, eigenlijk op alle circuits zie je dat. Mag ik je heel hartelijk bedanken voor deze enthousiaste uitleg over onze circuit in Zandvoort. En ik hoop dat er nog vele, vele, vele jaren zal blijven bestaan. Dank je wel. Graag gedaan. Субтитры сделал